Van met het NOS-journaal. Het kabinet gaat mogelijk excuses maken aan Nederlandse slachtoffers van de Japanse bezetting... in de toenmalige kolonie Nederlands-Indië. Er zijn gesprekken aan de gang tussen nabestaanden en het kabinet. Die volgen op een rechtszaak die de Stichting Japanse Ereschulden aanspande tegen de Nederlandse staat. De stichting eist daarbij financiële compensatie voor de slachtoffers van de Japanse bezetting.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 Door de regen kunnen op verschillende plekken problemen ontstaan door hoogwater. Inwoners van delen van Gelder Malse en Leerdam zijn gewaarschuwd voor overstromingen van de rivier De Linge. Er kunnen daar kelders, schuren en huizen onderlopen. Ook in andere rivieren staat het water hoog. De Amerikaanse artiest John Fogerty heeft de muziekrechten van Creedence Clearwater Revival in handen gekregen...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 En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstraatige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. En daar bedankt ik hem hartelijk voor. Is de eerste aflevering, eh, nee de tweede alweer. Voor 2023, vorige week zondag eh, was het natuurlijk eh, 1 januari geworden. En nu is het alweer de tweede week 2020. We hoorden muziek natuurlijk als opening. Onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davis. Met Weetje nog wel oudje? Een op opname 1928. Er komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Zo dus ook de volgende artiest. Julius de Korte. Beter bekend als Jules de Korte. Geboren in Deurne op 29 maart 1924. En overleden in Eindhoven op 16 februari 1996. Was een Nederlandse liedjesschrijver componist, pianist en zanger. En de Korte werd als zanger dichter pianist in Nederland en België... ...bekend met liedjes zoals De Vogels... ...ik zou wel eens willen weten, Hallo koning Onbenul ...en Als je overmorgen oud bent... ...en het nummer Ik zou wel eens willen weten is een single... ...oorspronkelijk uit 1957... ...het lied gaat over de zin van het leven... ...en het wordt bezongen vanuit een christelijke levensovertuiging... ...de Korte stelt vier vragen over de wereld... ...waarom? ...en geeft een aantal mogelijke antwoorden... ...maar het eind van ieder couplet wordt het laatste antwoord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 Zei Antje, het? ik mag je zo graag. Hoe moet het nou liefste Antje? Morgen ga ik naar Den Haag. Vult je mijn lieve Bianje, jij bent toch mijn schat. Ik heb mijn geluk in jou gevonden, het mooiste, en daar ik ooit bezat. Bjandje, ik wil je nog eens zeggen. Such <laughs> tot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 Van de Marol met Stop, meneer. En daarvoor Bob Scholten met de Hollandse Potpourri Hier van Zandvoort, lokaal omroepen uit onze badplaats Zandvoort. Beetje splaakgeblek vandaag. De volgende artiesten zijn Gert en Hermien Timmerman. Man en vrouw, ze vormen lang een Nederlands artiestenduo. En ze werden vooral bekend door het nummer Shalali, Shalala, Alle duiven op de Dam. En u hoort ze nu: Gert en Hermien met geen rozen zonder doornen. Er zijn geen rozen.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 Als het orkertje speelt in de straat, zien we weer de jaren, dat we kinderen waren. Orgelmuziek brengt romantiek. Waar deed wie al je dromen?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 Het geheim als je van elkaar houdt als het voortje speelt in de straat Zie we weer jaren dat we kinderen waren Die maar die kop, die dus kop, dus is niet duur, maar af en toe, maar af en toe, dan doet ze zeep in de Kennis op, Kennis op. Een, stukje een stukje mee, het werd eruit, gebreeddineerd, schoonbek en zee, toen spontaan, mama heeft weer haar best gedaan. Het doet hem, maak. Met veel plezier. De lang. lang kom ik te kort, kom ik te kort. Gij zit er zo, hey, zo. daar op een bord.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 ...droog in Zandvoort. Overdag wordt het ongeveer 9 graden... ...en s'nachts blijft de temperatuur rond de 7 graden. De wind is vrij krachtig, windkracht 5. En ja, vandaag in de ochtend begint de dag zorg ...en de temperatuur ongeveer 8 graden. Muziek nu, wat dacht u van ja zuster, nee zuster, met ik verander. Als iedereen naar bed toe is, s'avonds kwart voor elf, ...dan zet ik alle pruiken op...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 Ze zijn hun zinnen kwijt en lopen heel de dag te lamenteren. En bijna iedereen die zegt, dat zijn de tijden? Naak verslecht, een mens wordt nog iets stuk van praktiseren. Maar het is nog steeds dat ieders huis, de wagen heet, zijn eigen kruis, zich aan de toestand vol. En doe niet mee aan paniek, zo maak je juist de wereld zien. Houdt al als nuttigheid daarheen. Ik ben er Zij el kamer de een weet het nog beter dan de ander. Ik hoorde van het zwaags zo wordt heel wat niet verweert met fantasie bewerken de elk is toch verstandig in deze tijd, bezorg jezelf geen aardigheid, blijf die mis de zaak.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 Heerlijk rustig, er klinkt een monopharmonica, die speelt door Rémi Fa Solan, la tralala. Tra Zo heerlijk rustig, je, yeah, je. Yeah. En een deuntje ontstaat in dezelfde maat. Zo heerlijk rustig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 zo heerlijk rustig naar het vuurwerk. En ik vond hem zo leuk. Ik, denk, ik draai hem vandaag weer voor u. We hoorden Wim Zonneveld met Zo heerlijk rustig. La chanson. En daarvoor Bert van Dongen. En opname 1949 met Prakkie zeer nu toch niet. En de volgende artiest is Johannes Hendrikus van Muscher. Waarschijnlijk bij de meeste be beter bekend als Johnny Jordaan. geboren in Amsterdam op 7 februari 1924. En al daar overleden op 8 januari 1989. was een Nederlandse zanger en vertolker van het levensleven.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 Liefde bereidt onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. met Zo zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard bedank ik even kort draaien... voor het beschikbaar stellen van al deze mooie, oud muziek. En als u het programma gemist heeft, een stukje gemist heeft... of u denkt, van, ik wil hem nogmaals beluisteren... aanstaande zaterdag of volgende week zaterdag. Het is natuurlijk maar hoe u het bekijkt. Maar op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Uiteraard wens ik u zometeen veel plezier met de GFM Jazz. Ik wens u nog een hele fijne zondag. En ik laat u achter met uh, August en Laat met Breng Ezen Zonnetje... Opname 1936 en daarna gaan we naar 1939 met de Snip en Snappen kwartet. Het Snip en Snap kwartet moet ik zeggen met blonde mietje. Wees je nog een fijne zondag en ik zeg tot ziens. Het leven dat is geen prekje, ik weet er alles van. Ben je bedrukt, verzek je, maak ervan wat je kan. Als je geluk wilt zoeken, maak dan een zeilen draad. Right.